Michel Koenen met het NOS-journaal. In Almere zijn drie tieners aangehouden omdat ze wapens bij zich hadden. De jongeren van 15, 17 en 18 jaar werden gepakt doordat de politie ze preventief mocht fouilleren. De burgemeester had tot middernacht een deel van het centrum van Almere aangewezen als risicogebied. En op sociale media gingen berichten rond dat groepen jongeren er gisteravond wilden gaan vechten. De gemeente staat nog altijd paraat voor het geval het uit de hand loopt. Onder meer in Utrecht en Almere zijn de traditionele vrijmarkten al bezig... waar mensen hun spullen verkopen. In Eindhoven hebben verschillende pleinen op het laatste moment... een vergunning gekregen voor een overkapping vanwege de verwachte regen. Omroep West waarschuwt mensen om overdag alleen zware spullen uit te stallen... vanwege de harde wind. De politie in Amsterdam waarschuwt voor zakkenrollers onder het motto... Let op je kroonjuwelen. Het parool meldt dat minister Grapperhaus ook op de vrijmarkt stond. Volgens de krant verkoopt hij oude stripboeken. Attractiepark Slagharen krijgt mogelijk een nieuwe eigenaar. Het Spaanse moederbedrijf heeft een overnamebod gekregen... van drie investeringsmaatschappijen uit Zweden, België en Spanje. Daar zou ruim 630 miljoen euro mee gemoeid zijn. Het Spaanse moederbedrijf heeft naast Slagharen... ruim 60 andere pretparken en dierentuinen... waaronder Bobbejaanland en Moviepark Germany. De Slagharen is recent flink opgeknapt. De ponies en houten vakantiehuisjes zijn verdwenen. En er kwam een nieuwe achtbaan. En de vrouwen van FC Twente zijn kampioen van Nederland geworden. Door een doelpunt in blessuretijd werd met 3-2 gewonnen van PSV. Terwijl concurrent Ajax punten verspeelde tegen ADO Den Haag in Amsterdam. Bleef het bij 1-1. Het is de eerste titel voor FC Twente sinds 2016. Het weer nog bijna overal droog. Maar later deze Koningsnacht trekt vanuit Zeeland regen het land binnen. Overdag soms even zon, maar er vallen ook stevige buien. Het wordt een graad of 12 en het waait stevig. Dit was het NOS Journaal. 146.571 scheldweets met het woord kanker in 2018. eens lief, dankjewel namens de patiënten en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Wat is ons nog geen. The top of the top